7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De 12 D66-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen... willen dat provincies hun reserves besteden aan klimaatmaatregelen... zoals schone energie, laadpalen en het isoleren van huizen. Dat zeggen ze tegen de NOS. Het gaat in totaal om 5,3 miljard euro. Vorige week kwam coalitiegenoot CDA met een heel andere boodschap. De CDA-lijsttrekkers schreven toen in de Telegraaf... dat Nederland niet moet doorslaan in zijn ambitie... om de CO2-uitstoot te verlagen. De Hartstichting roept mensen op regelmatig... hun bloeddruk en cholesterol te meten. Zo kunnen hart- en vaatziekten tijdig worden opgespoord. Het aantal mensen met een hart- en vaatziekte neemt toe. Het zijn er nu 1,4 miljoen. En de Hartstichting verwacht dat het er in 2030 1,9 miljoen zijn. Door betere zorg is het sterftecijfer na een hartinfarct of een andere hart- en vaatziekte sinds 1980 wel enorm gedaald. Voor mannen met 70%, voor vrouwen met 61%. Om overlast op straat aan te pakken gaat Rotterdam meer handhavers van stadsbeheer extra opsporingsbevoegdheden geven. Nog eens 80 bijzondere opsporingsambtenaren mogen straks bekeuringen uitdelen voor 10 strafbare feiten. En daarmee komt het totaal aantal handhavers met zulke bevoegdheden op 120. Bij de uitreiking van de Grammy Awards is Lady Gaga drie keer in de prijzen gevallen. Ze won onder meer twee awards voor haar nummer Shallow uit de film A Star is Born... waarin ze samen met Bradley Cooper speelt. Rapper Childish Gambino won vier Grammys met zijn nummer This is America. In het nummer stelt hij misstanden in de Amerikaanse samenleving aan de kaak... en hij kreeg onder meer de prijs voor de videoclip bij het nummer. Die clip deed veel stof opwaaien. Het weer, grijs, wat lichte regen of motregen. Vanmiddag ook wat zon en het wordt 6 of 7 graden. Morgen bewolking, maar ook zon. Het blijft morgen droog en dan is het ook een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het nog wat langzaam rijden... op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weideworm een kwartier vertraging. Daar was vanochtend vroeg een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Ilpendam een kwartier. Op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk...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 dawn, a new day, a new life for me, feeling good. Fish in the sea, you know how I feel, river running Damia Yeah, though know it's wrong.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 Ziefm It takes us